1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De commissarissen van de koningin van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... weigeren mee te werken aan het plan van minister Donner... voor een zogenoemde superprovincie. Donner kwam maandag met een nota waarin hij stelt... dat de drie provincies beter bestuurbaar zijn als ze samen optrekken. Hij vraagt Noord-Holland, Utrecht en Flevoland daar zelf onderzoek naar te doen. De commissaris van Flevoland, Leen Verbeek, noemt het een waardeloos stuk... dat bestaat uit knip- en plakwerk uit oude nota's. Hij vindt dat Donner geen goede argumenten heeft voor de fusie... en zegt dat onderzoek zinloos is als van tevoren al duidelijk is... wat de uitkomst moet zijn. De voortvluchtige man die dinsdag in Limburg werd opgepakt... was in de jaren tachtig veroordeeld voor doodslag. Het grootste deel van zijn straf zat hij uit... maar hij keerde in 1988 niet terug van verlof. Sindsdien was hij voortvluchtig.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 Eind deze maand komen in Amsterdam 250 smarts te staan die door iedereen kunnen worden gebruikt. Het is een initiatief van Daimler-Benz die daarover naar eigen zeggen afspraken heeft gemaakt met de gemeente. De autootjes mogen overal in de stad gratis parkeren. Gebruikers moeten een pasje hebben en betalen per minuut. De elektrische smarts hebben een actieradius van 135 kilometer. Als de accu bijna leeg is, krijgt de gebruiker een vergoeding als hij de auto bij een oplaadpunt neerzet. Het systeem, dat Car2Go heet, bestaat al in enkele steden in Duitsland, Canada en de VS. Maar daar worden vooral benzineauto's gebruikt. Het weer vannacht helder, plaatselijk mist, minimaal rond het vriespunt. Het weekend is zonnig met middagtemperaturen rond 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Klaas Truppsteen. Goedenacht, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. In dit uur praat ik met luisteraars. Nou hebben wij net uh, Willem Brandenburg enthousiast en optimistisch horen vertellen hoe de wereldwijde voedselproblematiek op te lossen is. Uh, en ondanks de honger nu in de Hoorn van Afrika en de snelle groei van de wereldbevolking, uh, dit jaar 7 miljard mensen, over 40 jaar 9,4 miljard mensen, blijft hij geloven in een oplossing? Uh, het is van een andere orde, maar ook in Nederland komen er mindere tijden aan. We worden overspoeld met sombere berichten over de economische situatie... en de bezuinigingen die ons allen zullen raken. En mijn vraag aan u is nu, hoe houdt u de moed erin? Hoe bereidt u zich voor op uh, tijden die komen? En uh, hoe zorgt u ervoor dat u ondanks uh, mogelijke tegenslag opgewekt blijft? Nou, dat wil ik dus graag met u bespreken. En als u dat ook wilt, dan kunt u bellen, 0800-1121... 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna@ncv.nl Casaluna.ncrv.nl. En uh, als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag Casaluna. Um, mijn computer die doet er nog even over om uh, op te starten. Die heeft nog niet zo heel veel zin vandaag, dus ik moet me even beperken tot de telefoontjes in eerste instantie. En aan de telefoon is nu Roel de Ruiter. goede nacht ja. Uh, ja, ik, uh, ik hou de moed erin om op een, een partij te stemmen die, zo, uh, die zowel nationaal als internationaal solidair is. En uh, die uh, ook uh, dus kijkt uh, wat er uh, aan herverdeling van, van welvaart moet komen. Uh, ook in tijden uh, dat het minder gaat. En uh, die ook uh, geporteerd is voor uh, het, uh, het kleinschaligheid, minder consumentisme. Uh, en... Uh, dus, oh, en ook weer een, een, een, een, in de, de voedselvoorziening waar u het zo pas over gehad ja. hebt... weer naar het gemengde bedrijf terug gaan moeten... om de wereld uh, niet uh, uh, een monoc monocultuur te laten ondergaan. Ja, en uh, nou heb ik wel een vermoeden in welke hoek u het moet zoeken... maar in welke partij is het? Dat is voor mij de, de SP. De SP. Ja. En door te stemmen op die partij... Uh, hoop, hoop ik dat... Uh, dat de SP, de zoveel mensen achter een gedachtevoet krijgt dat het, het narcisme en het egoïsme zal teruggedrongen worden. En dat, dat en dat het sociale klimaat in het land weer wordt hersteld. Ja, maar en daar wordt u ook opgewekt van door op de SP te stemmen. Ja, Dat geeft mij in ieder geval nog enige hoop dat het misschien toch wel weer goed komt met de westerse samenleving. Met de met, met het echt uh, milieuverslindende consumentisme, ja. waar we alle naar meedoen, ik ook hoor, waar we alle naar meedoen, maar wat toch, toch een andere, andere uh, draai moet krijgen, wil het, wil het uh, toch beter worden in de wereld, denk ik. Ja, en uw eigen uh, situatie, hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het daarmee? Heeft u, heeft u al een beetje last uh, af en toe van, uh, van de crisis waar we in zitten? Nou ja, wel enigszins, maar uh, ja, niet uh, dat je zegt van nou uh, moet ik uh, toch uh, elk elke, elke dubbeltje omdraaien. Omdat ik wel tot een redelijk inkomensgroep hoor. Ja, ja. Dus wat dat betreft heeft u zelf nog niet zo heel veel problemen in dat, in, in dat opzicht? Ja, wel, u... nou, nou, het raakt mij ook wel. Uh, ik bedoel, de, de, de, de belastingdruk en ik zie de, de, de kostentremis, dat werkt allemaal door. ja. Dus, maar goed, ik heb vind ik, nog niks te klagen. Nee. Dus, maar, in, maar ik denk dat we met z'n allen wel moeten inleveren. En eh, ik vind ook dat we minder bureaucratie moeten hebben. Want ik vind dat de bureaucratie voor overeenstend is. En eh, die ontneemt de burgers ook om dingen aan te pakken. Omdat ze eigenlijk voor elk uh, ja, idee uh, altijd uh, weer de goedkeuring van de alles overeenstende overheid nodig hebben. Goed. Nou, dat is ook gezegd. Ik dank u voor het bellen. En ik wens u een goede nacht. Ik u ook, dag. Dank u wel, dag. Uh, we gaan naar Galit. Goeienacht, Galiet. Ja, goeienacht, meneer. Meneer, ah, dat hoor ik graag. Ja. Nee. Zeg maar Klaas. Klaas? Ja, echt, meneer. Nee. Ja, als ja, je mij zou zien zitten, zou je dat nooit zien. Ik ben wel benieuwd naar uw leeftijd, ja. Mijn leeftijd? Ja, wat ja. denk je? Wat denk je? Ja, het klinkt uh, 30 en de. Ja, iets tussenin is het. Ja, nee, nee. 35? Nee, 44. Ah, oké. Okay. Maar nog maar net, hè. Nog maar net. Ah, oké. Okay, is goed. Half jaartje. Galit. Ja. Um, ja. We hebben het over hoe hou je de moed erin. Heb, heb, jij, heb jij last van de crisis? Ja, wie nou niet? Ja, ik weet niet. Ik, ik heb zelf nog niet... Ik had het er net met mijn collega over. Die zei, ah, man, we zijn nog nooit zo rijk geweest in Nederland. We zijn rustig toch over? En eerlijk gezegd, persoonlijk... Uh, heb ik ook nog niet zo heel veel last van. Heb ik een, nou, weet, ja, is dat zo? Ja, misschien toch een beetje. Maar het, va het valt wel mee. Uh, ik maar jij? Niet echt klaar, nee? Ja, ik denk altijd positief, hè? Ja? ja Natuurlijk, een beetje de kracht in zitten, een beetje de moed, hè? En, en wat is jouw kracht? Ja, mijn kracht is gewoon lekker sporten en zo, begrijp je? Het vond wel goed, ik moet een beetje de kracht in zitten, positief blijven denken. Ja, hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben uh, 27. 27. Ah, dan ben je nog goed in sport. Ja, ik denk het wel. Ja. Wat doe je? Wat ik doe, een beetje boksen, een beetje hardlopen. Oké. Okay. Um, maar je hebt ook iets anders gedaan, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. Om, om positief te blijven. Ja, ja, ja, En optimistisch. Wat heb je gedaan? Ik heb, uh, ik heb aan een, uh, hoe heet dat, een, uh, aan een uh, instantie meegedaan. gedaan. Het heet uh, nu iets positiefs. Heet dat zo? En nu iets positiefs? Ja, het heet, dus toen, uh, nu iets positiefs. Ik weet niet of, uh, of ze daar uh, door mee zijn gaan, maar... Uh, ik ga eens even kijken. mijn computer doet het inmiddels, dus... Ja, kijk maar, nu iets positiefs. Het was een instantie, weet je. Ik ben aan het zoeken. En afgedaan. En nu iets... En nu iets positiefs. Maar vertel jij even ondertussen uh, wat jij daarbij gedaan hebt. Nou, uh, we moesten drie maanden eerst hier uh, rondrijden met een busje om uh, rolstoelen en... Uh... Uh, bedden van ziekenhuizen, we hebben nog bij de Sint-Lucas, uh, het oude Sint-Lucas-bedden uh, gehaald, rolstoelen, dat moesten we even allemaal restaureren, even maken, weet je. Ja. Tafels, kleding. Uh, ja, er was een groep die daarover ging, die gasten uh, die scannen, dus uh, wij waren alleen maar uh, voor het goede doel. Ja, ik, ik zie hier iets van het Verwij Jonker Instituut en er staat dan project voor risicojongeren. Methodiek ja, beschrijvingen, dat, is nou, het dat? Niet ja, een ja, beetje risico, of geen risico, nou... Uh, heb, heb ik hier een uh, risicojongere aan de telefoon nu? Nee, echt niet, hoor. <laughs> nee, nee, we hoef je niet druk om te maken. Volgens mij boksen, de risicojongeren die zijn heel gevaarlijk. Nee, nee, nee, maar... Nee, maar... <laughs> <laughs> maar jij bent uiteindelijk naar Marokko gegaan, hè? Ja, we, we, we hebben drie maanden hier al gezwoegd uh, uh, en je en, en wat uh, heb je dan gedaan uh, zwoegend? Ja, uh, was bijna uh, drie keer in de week. Even uh, rolstoelen halen, zo, wat ik eerder heb gezegd. Bedden, Ja. Edin, uh, oh, dat, tafel. Dat, was al, dat was in Marokko? Nee, nee het, hier, het was hier ook. Ah, Oké, okay, maar wat heb je dan in Marokko gedaan? Want daar ben je toch ook geweest? Ja, dat, uh, laat me mag ik even uh, verder vertellen. Oh, sorry, ja, ja, ja, ik ga veel te snel. Ik, weet het. Zo, begin, ik, ik, ik zeg even niks meer. Vertel maar. We dus hebben drie maanden hier uh, hard gewerkt en gevoegd. Maar we hebben ook leuke dingen gedaan. We hebben met de politie gevoetbald. We met, we zijn naar uh, we zijn naar een paar dingen geweest. We zijn samen naar uh, Ajax gegaan, dus we deden wel leuke dingen hier. Alleen ja. maar hard werken. Ja. En uh, toen we naar Marokko waren, gegaan, dat was ook even een beetje hard werken. Uh, kinder, even uh, kinderen, straatkinderen bezoeken, weeskinderen bezoeken, arme mensen bezoeken. En, wat, en wat, wat, wat deed je dan met en voor die mensen, voor die kinderen bijvoorbeeld? Nou, we hebben die spullen toen uh, hier uh, uh, ingeladen in containers. Ja. En die zijn naar Marokko toegestuurd. En toen wij daar aankwamen, hebben we het uitverdeeld, weet je? Ja, ja, oké, okay. dus je hebt de spullen uitgedeeld. En, maar verder ook nog dingen gedaan? Gevo oh, gevoetbald uh, ja. met die kinderen bijvoorbeeld? Ja, we hebben voetbal met die kinderen. We, zijn daar, uh, we hebben samengegeten met ze. We hebben ze kleren gegeven. Een beetje verhalen horen. Hoe het leven daar is. We hebben met een... Uh, en twee oude internationale spelers van Marokko uit 1986 kwamen ook op bezoek. De burgemeester van Casablanca die kwam ook op ons bezoek. Oh, wat leuk allemaal, joh. We zijn uit de jeugdgevangenis geweest. We hebben ook daar spullen uitgedeeld. Wat heb je daar uitgedeeld dan? Ja, kleiden, uh... IJzerzaagjes? Nee, nah, joh. Even, even stiekem een stukje aanschrijven, dat <laughs> wil Nee, Dat mag ook niet, hè. Dat mag ook niet. En... Ja, maar... Uh... Het was echt wel een leuk hoor. Ja, dat klinkt als hartstikke als een heel mooi project. Want, en, en, ja. en, en, en wat heb jij daar zelf aan overgehouden? Want we want, hebben het er nu over dat je positief en optimistisch uh, probeert te blijven in, in moeilijke tijden. Heb ja. je dat optimisme daar uh, gevonden? Ja, misschien, ja ik ben, misschien ben ik gewoon sterker, in maar het... En daar nog sterker geworden? Ja, tuurlijk. Als je, ik kijk, uh, kijk als ik als, als het even uh, niet mee zit, dan denk ik. Hey. Hey, dan denk ik bij mezelf, je hey, gaat dit uh, gewoon de moed inhouden, je zit in Nederland. Ja. ja. En dan denk je gewoon naar die andere landen, net als Afrika of, uh, of het Midden-Oosten, of weet ik wel waar. Ja. En dan denk je daar is het nog slechter, dus wat heb ik te klagen, wat hebben, begrijp ik? Ja. Ja, we ah, hebben het hier behoorlijk kracht. getroffen, ja. Dat, dat, dat klopt wel, ja. Ja, daar had ik mijn kracht vandaan. Ja. Nou, goed, man. Ik vind gewoon dat er meer, ik vind dat er gewoon meer stukken uh, instanties moeten komen die dat soort uh, acties uh, projecten ja, is al om... niet alleen speciaal voor Marokko maar ook voor andere landen ja. ja als we ook maar beginnen in Nederland want ik zie dat mensen hier weer naar de voetbalbank gaan ja dus als we maar hier beginnen ja nee, snap ik wat doe jij nu verder ja ik doe het nog steeds aan sport ik werk met een sportleraar dus maar eh, doe ik een opleiding of een baan ja, nee nee nee dat is mijn baan sportgever oh je geeft, je geeft les ook zelf ja, ik geef les ja. als bokser ja, kickbox, boksen. Ah. Oké, okay. dus uh, dat is wat ik mee bezig ben, met hey, kinderen bezig zijn. Nou, dat doe jij aan kinderen? Ja, jong kinderen tot 16 jaar. Ah, oh, leuk. Nou, hartstikke goed, man. Ja, toch? Hou dat vol allemaal, dat optimisme. Ah, ja, maak je niet druk, hoor. Nee, nee, nee, nee, ik maak me geen zorgen. Hé, hey, hartstikke bedankt voor het bellen. Ja, oké. ook, hè? Bel nog eens, zou ik zeggen. Ja, ik bel van die uh... mevrouw, nachtzuster. Ja? Ja, ja. Ga je die... Oh, die is... nee, die, die, is, uh, die is gisteren geweest, volgens mij. Zo meteen krijgen we uh, nachtvluchten. Nachtvluchten? Ja. Oh ja? Ja, dan mag je alleen niet bellen. Ja, je mag misschien wel bellen. Nee, nee, die doet niks in de uitzending met de gesprekjes. Nee. Het heet nachtvluchten. Nachtvluchten komt zo meteen, ja. Ja, heb je er ook een zaagje gegeven? Wat zeg je? Heb je er ook een zaag gegeven? Een? Een zaagje. Nou, dit verstond ik niet. Maar ik ga nou, goed. Een zaag. Een zaag. zaag, nee. Hé, hey, Galit, um, dank je wel, hè. Oké, okay, tot je dienst, man. Doeg. Doeg. We gaan naar Ed. Goedenavond. In de auto zo te horen. Hallo. Oh, goedemorgen. Ben je de uitzending? Jazeker. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. Uh, ja. hoe ik dus die crisis wil oplossen. Want daar gaat de programma te houden. Nou, het gaat erover hoe je optimistisch blijft in moeilijke tijden. En opgewekt. Optimistisch blijft? Ja. Oh ja. Ja, nou, ik vind over het economie best wel uh, negatief eigenlijk. En dat probeer ik mij tegen, tegen te wapenen. Door... Uh... Uh, de privékosten die ik heb, uh, uh, zoveel mogelijk te drukken. Ja, maar be betekent dat dat je dan aan het bezuinigen bent? Dat je zo min mogelijk geld uitgeeft? Uh, ja, maar aan de andere kant geef ik dit over met balk en hout in, in, in mijn huis. Oké. Okay. Ik ben dus bezig om uh, die praktijk uh, af te lossen. Ik wil dus. Uh... Binnen vijf, al zes jaar, ik heb zes jaar echt aangetrokken om te zeggen van die hypotheek op dul te drukken. Ja. Yeah. En uh, de voorbereidingen daarom ten, zeg maar, op onderaan van de reis is nagenoeg klaar. Dat houdt in dat we, dus, zeg maar, uh, kunst opgezijn hebben. Uh, met met, met hoog uh, rendement, pas erin. Ja. Yeah. Uh, januari wil ik de zonnezone op een dag hebben. Ja. En probeer ik dan ook de subsidie uit los te puipen. En op zo'n manier zeg maar, met een of 50, zeg maar, een half jaar, zeg maar, met, hoe heet het, ja, en en in woonlasten. Ja, zo bijna helemaal richting nul te drukken. En ook de hypotheek dus? De hypotheek wil geld naar nul gooien. Ja. En lig je al een beetje op schema wat dat betreft? Ik wil graag opschijn Ik ben eigenlijk sinds uh, 82 begonnen. Ah nee, eh. Nee, Eh 2008. Oké. Okay. Toen ben, ben Toen ik wij begonnen. we ik eigenlijk geconfronteerd dat is de bank viel, daar is bij. Daar heb ik dus de paas in te zitten. En dat is ook iets van. Ja. En eh. Um. Uh, uh, Aangezien ja, een vader. Uh, die, die al in de zaken leefde, zei zijn, Maar die zei dus ook dat dat altijd de tweede duim die komt. Ja, uh, Ed. Ja. Ik, het, het, het geluid is niet zo goed. Dus ik wil het eigenlijk even uh, hierbij laten. Ja? Maar ik, ik begrijp de boodschap. Je probeert zo onafhankelijk mogelijk te zijn. Uh, financieel. En, uh, en, en ja, en, en, en dat geeft in ieder geval weer. Uh, moed, kan ik me voorstellen. Want dan, uh, dan kun je ook in zware tijden overleven. Ik dank je wel voor het bellen. Alsjeblieft. Goed hè, goede reis. Ja, dankjewel. Doeg. Doeg. Timo. Ja, hallo. Sorry. Ik zat naar de radio te luisteren. Nou, dat vinden wij nooit erg. Maar <laughs> um, vertel het dus. Want uh, ja, hoe, hoe blijf je optimistisch en opgewekt? Heb je de radio aan? Nee, ik heb nu uit, maar ik hoor dat ook een galm. Ja. Nou, Verenigd? Nou ja, dat is kort. Nou ja, dat weet ik niet. Hangt, hangt er vanaf hoe leuk je bent. Ja, Ho Hoe had het bij Etta niet mee te maken? Wat was echt het geluid. Ik hoorde het, ja. Uh, maar um, wat doe jij? Heel erg op optimistisch. Ja, precies. Uh, nou, het is, een, het is relatief nieuw voor mij, maar het is min of meer een experiment. Dus ik zou niet zo 2, 3 zeggen van uh, probeer het allemaal maar uit. Hm. Maar wat ik doe is, uh, ik probeer waarde toe te kennen. Dus emotionele waarde, zeg maar. Yeah. Aan hetgeen wat ik doe. In plaats van uh, te proberen, zeg maar, te doen waar ik emotionele waarde aan toe ken. En dat is eigenlijk uh, ja, wat ik nu probeer. En wat ik doe is wel heel, heel, heel simpel... Jij zegt, ik ken emotionele waarde toe aan de dingen die ik doe... en dat ja, is wat anders ik. dan de dingen doen waar je emotionele waarde aan toe kunt. Ja, ja, ja. Dus je doet eerst iets en bepaalt dan wat het voor je betekent? Nee, ik probeer oh. het zo te doen dat ik emotionele waarde aan toe kan kennen. Leg dat eens uit. Uh, nou ja, gewoon uh, ik ben heel simpel begonnen met uh, zitten en staan. Ja. Uh, ja er zijn ook, ook zelfs filosofische scholen over geloof ik, maar dat heb ik me niet zo in verdiept. Maar gewoon probeer eens goed te zitten en goed adem te halen en goed te staan. En nou, daar kan je eigenlijk wel je hele dag mee vullen als je daar maar wat toelicht. En uh, daar ben ik zo langzaam uit gaan breiden, zeg maar uh, nieuws volgen. Dat is een tijdje een uh, bezigheid geweest. Uh, check draaien is, een, is een, zeg maar een soort hobby geworden. waar ik me in perfectioneer. Ja, het is heel raar, klinkt het misschien. Maar als je het echt goed doet. en met toewijding en met ontspanning. Ja. en zonder uh, echt uh, streverig te worden. dan kan dat een hele, een hele ja, vervullende bezigheid zijn. Check draaien? Ja, dan haal ik de harde stukjes eruit. Zeg maar, en dan maak ik het als het ware schoon. en uh, daarna ga ik er checkjes van draaien. en die bergen ik er nog in een mooi kokertje. En dan kom ik dat tijd mee door. En als ik bijvoorbeeld... Ja, het is vaak zo, iedereen ruimt zijn eigen rotzijl op. Dat is normaal, zeg maar. Maar uh, laatste winter was er sneeuwgeval op straat. Ja. En dan uh, ben ik gewoon uh, een paar uur bezig om lekker de sneeuw op te ruimen. En dan doe ik nog op mijn gemakje. Maar ik probeer het wel zo goed mogelijk te doen. Zodat je ook eer van je werk hebt, zeg maar. Dus jij doet al alles zoveel mogelijk uh, met aandacht. En dat is heel uiteenlopend. Want we zitten en staan. En dan uh, je in het nieuws verdiepen. En vervolgens checkies draaien. Dat zijn allemaal heel andere dingen. Ja, maar het, maar het zijn gewoon dingen waar je andere mensen niet mee in de weg zit, zeg maar. Want zolang gaat andere mensen bij in beeld komen, dan is het vaak zo dat zij ook emotionele waarden hebben. En daar kom je dan mee in botsing. Dus uh, ja, het zijn dingen die je gewoon... Uh... Oh ja, bij de supermarkt bijvoorbeeld uh, zet ik ook vaak productjes gewoon recht in het schap. Ja? Ik zet ze op datum, of ik uh, haal de boodschappenkarretjes op. <laughs> Weet zijn wel dingen waar niemand zich aan stoort. En dan zet je, zet je de, de, de, de, de spulletjes die het eerst, uh, waar, waar, waarvan de houdbaarheidsdatum het eerst uh, voorbij is, die zet je naar voren. Ja, nou, niet voorbij, want die haal ik eruit en die geef ik aan de medewerker. Echt waar? Maar ja, maar de oudste bijvoorbeeld, ja, als je er toch daar bent. Wat je hebt tijd, waarom zou je dat niet doen? Heb jij ook een baan? Nee, dat is dan uh, de keerzijde van de drie. Daar kom je niet meer aan toe? Nee, nee dat is het niet. Ik, ik ben is eerst werkeloos geraakt. En dan krijg je, als het ware, uh, de, de tijd. Ja, je moet toch wat met je tijd, als het ware. Ja. Ik kom de omstandigheden niet meer aan werken toe. Maar ja, nou ja dan moet je toch proberen zo nuttig mogelijk je tijd door te brengen. Ja. En, en contacten met andere mensen? Oh, dat gaat op zich wel goed. Alleen wat ik wel op een gegeven moment besloten heb... Ja, het is zo, als je zeg maar in groepsverband functioneert, ja. uh, dan, dan, dan heb je soms mensen waar het heel goed mee klikt en waar je heel goed mee kan vinden. Ja. Maar als je groepsverband functioneert, zijn er altijd mensen die daar zeg maar uh, dwars in zitten, als het ware. Die daar zich of aan irriteren of ook aandacht willen of wat dan ook. En vroeger was ik altijd zo, van, dan zag ik de schoonheid in van de, de omgang met degene waar het mee klikte. En daar bleef ik dan aan vasthouden en uh, nam ik uh, zeg maar de stoorzenders voor lief. Ja. Wat ik tegenwoordig doe, is ik laat zelfs de schoonheid los. Uh, ook al. Uh, ja. Is dat dan jammer eigenlijk. Wacht je maar, laat, uh, om, laat om? Om de negatieve uh, invloeden te vermijden. Dus dan maar geen groepsontmoetingen uh, meer? Uh, nou, niet als het zo moet, nee. Want ja, dan kan je toch niet vastkomen te zitten, zeg maar. Dan krijg je een soort van giftige driehoeksrelatie. En uh, ja, dat dan. Uh, eigenlijk ben ik er door schade en schande achter gekomen dat dat. Uh, uiteindelijk alleen maar verliezen oplevert. En betekent dat dat je dan niet zoveel contacten meer hebt? Ja, wel. Ik heb best veel contacten, maar uh, zoveel mogelijk één op één hmm. of uh, in groepen met gelijkgestemden of uh, met familie. Maar ja, familie is zeg maar zo'n soort van gedwongen groep. En dat heb je op werk ook vaak. Hè? Op werk heb je ook vaak uh, van die gedwongen groepsvorming. Je, je, je zoekt je collega's niet uit. Dat uh, doet dan zeg maar personeelszaken. Uh, of een, of een leidinggevende of een directeur of wat dan nou. ja, ook. En als hij er niet echt goed kijk op heeft of uh, andere ideeën erover heeft dan de vorige werkgever, dan uh, kan er wel eens uh, zeg maar uh, verstoring in de groepsdynamiek, als uh, het hm. ware, tot stand komen. En dan krijg je omslag in de bedrijfscultuur of uh, verstoring in de bedrijfscultuur. En dat kan op zich heel lastig zijn, vooral als je niet echt assertief bent. Ja, ik begrijp het. Um... Maar om nog even terug te gaan naar het begin... Die, al die dingen die je uh, met aandacht doet... Nou, proberen, en, en daar emotionele waarde aan geeft. Het is proberen, hè? het is een experiment als het ware. En dat lijkt te slagen? Uh, nou, er zit er wel een keerzijde aan. De keerzijde is dat als je dat doet... zeg maar, dat je ook wel kan verzanden in niemedalletjes als het ware... en dat je de grote lijn een beetje uit het oog verliest. Dus het is wel zo dat als je een probleem ziet... moet je het ook direct aanpakken wat probleem bedoel je dan? Nou, ja, uh, ja. Noem, noem, eens wat. Bijvoorbeeld uh, die, de, de schoonhouden van je huis. Kijk, dat is iets waar ik uh, gewoon niet handig in ben. Ja. Maar het moet wel. Ja. En als je en dat dan wel met aandacht begin, zeg maar, dan moet je er toch overheen zetten dat je dat zeg maar niet uh, perfect kan uitvoeren, maar uh, dat, dat toch zo goed mogelijk moet proberen. Je moet je niet, je moet niet zeg maar, uh, de, de, de, de krent uit de pap pikken, maar je moet gewoon de he je hele papje opeten. Ik begrijp het. Ik dank je wel voor het bellen. Oké, okay, ga gedaan. Doe, goedenacht. Bye. Igor. Hallo, goedenacht. Hallo. Ja, ik uh, probeer me ook een beetje uh, verstaan te houden. Ja. En hoe doe je dat? Nou ja, door uh, leuke dingen te doen, uh, muziek uh, luisteren, lekker werken. Uh, thuis zitten met de kap om me heen. Ik ben helaas uh, eerst gisteren een kap verloren. Oh, mag je? Oh. Ja. Wat is er gebeurd? Ze dus, uh, werd plotseling uh, ziek, uh, zakte door pootjes he. en oh. uh, eerst gisteren heb ik hem moeten laten inslapen. Oh. Heb jij de radio aan? Sorry dat ik... Nee. Nee, ja, dan ga ik even, want dat klinkt heel raar. Ik hoor mezelf nog drie keer terug. Is het zo bij.? Ik weet het niet. Hallo? Ja. Wat heb je gedaan? Nou, ik had even de speaker aan, want oh. ik uh, hoorde het niet zo goed. Ja, sorry. nooit doen. Maar wat ik ook doe is uh, wat een aantal cursussen volgen. Kun je oh. met 1,50 uh, bijdragen aan de kookcursus meedoen en dergelijke. Oh? En, uh, heb je al met zeewier ja. gekookt? Wat oh? zeg je? Heb je al met zeewier gekookt? Nee, nee. Oh. Eh, voornamelijk uh, wat uh, mediterraans. Oh, Oké. Okay. Maar eh, zo'n cursus doen, uh, dat, dat geeft wel een beetje uh, ja. goede energie, zou ik maar zeggen. Een beetje optimisme? Ja, nou, en uh, ja, verder je, je moet je wat onder de mensen mengen. Want ik, uh, ik heb wel vrienden, maar ik uh, moet ook nieuwe mensen leren kennen... En, uh, ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan tot uh, kort. En dat uh, levert ook wel wat op, maar dat kon ik niet volhouden, helaas. Mm. Ik uh, heb uh, van, vanaf mijn twintigste enlaai, een uitkering wegens uh, psychische klachten. Yeah. En daar ben ik nu gelukkig, uh, twintig jaar later, eindelijk doorheen. Door die klachten? En, uh, ja, al uh, vijf jaar uh, klachtenvrij en daar ben ik ook heel blij om. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb een goed humeur. En uh, ja, God, ik uh, voel me prima. Ik, uh, ja, ik vermaak me wel, maar ik, ik heb dus weinig geld en dan moet je gewoon uh, ja, zorgvuldig boodschappen doen en uh, koopjes jagen, dat is ook een sport. Ja. Ik schaam me niet voor om afgeprijsde artikelen te kopen... of dergelijke de dingen die uh, net op datum zijn of zo. Ja, nee, waarom zou je? En uh, verder, ja, God, ik ben blij dat ik gezond ben, redelijk gezond ben. Maar uh, ja, voornamelijk dat uh, psychische klachten minder zijn geworden. Ja. Dat waren voornamelijk paniekaanvallen. En zijn die sinds vijf jaar helemaal weg? Ja eigenlijk. Ja. Uh, uh, van, vanaf mijn dat... 21 stonden gebukt en uh, gebeurde twee keer, drie keer per week ik dat ik dacht uh, ik als je weinig ging. Wat afschuwelijk. En dat, was dat zomaar van de een op de andere dag over? Uh, ja, op medicijnen. Ja. goede medicijnen dus. En, uh, ja, een beetje uh, ja, altijd naar bed en een beetje uh, daginvulling en uh, regelmaat. Ja. Drierse, rust, reinheid en regelmaat. Ja. ja, volhouden zou ik zeggen. Ja, dat doe ik ook. En ik uh, luister ook graag naar dit soort programma's. En uh, ik breek er wel eens op in. Ik bedoel, zoals nu. Ja, nou, fijn maar, dat uh, je... Sorry, ik verslik me. Uh, mooie afleiding. Maar ik uh, zorg wel dat ik... Uh, door de week wat redelijk uh, op tijd op bed ligt. Want uh, ja, het is nogmaals die... Uh, die die, die regelmaat ja, is belangrijk. Ja. Igor, ik dank je wel voor het bellen. Oké, okay, veel succes. En, ja, uh, tot de volgende keer. Op de good work. Ja, dank je wel, hè. Oké, okay. doei. Goeie. Meneer Broekhuizen. Meneer Broekhuizen. Meneer Bredsteen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het staat hier zo voor mij, meneer Broekhuizen. Ja, ja nou, zeg maar Jan. Jan, Jan Broekhuizen. Ja. Um, waar, waar rij je naartoe? Ik rij van Burgum in Friesland naar Zond bij Eindhoven. Oh, dat is een aardig ritje. Waar ben je nu? Ik ben al bij Heerenveen zuid. Oh, dan mag je nog even. Ik mag nog even. Ja, ik rij alleen maar s nacht. Dan ga je nog wel een stukje van nachtvluchten horen zometeen. Wat, Wat zeg je? Jij gaat nog wel een stukje van nachtvluchten horen zometeen. Ik denk het wel. Want jij je rijdt op een vrachtwagen. Uh, en uh, de vraag is, want die stellen wij uh, aan al onze luisteraars... hoe uh, hou je in uh, deze lastige tijden, zeker econ economisch gezien, uh, de moed erin en uh, hoe bereid je je voor op deze tijden, of op de tijden die komen gaan... en hoe zorg je ervoor dat je opgewekt blijft? Ik noem trouwens nog, voordat wij doorpraten, Jan... Uh, even telefoonnummer 0800-1121. Voor mensen die ook willen bellen. Uh, 0800-1121. Als u wilt mailen, oh, laat ik nog eens kijken... dan uh, kan dat uh, naar... Oh, er is gemaild? daar kom ik zo meteen. Uh, <laughs> iemand die zegt dat ik nog lekker jong ben, dat klinkt goed. Um, die, die, kan naar caseluna.ncv.nl En dan hashtag caseluna, dat is als u wilt twitteren. Uh, Jan, ja. hoe hou jij de moed erin? He, heb je, merk je veel van die uh, economische toestanden? Nogal. Ja, wat dan? Ja, ja nou ja goed, uh, ik heb al eens vaker in wat eerdere programma's gezegd... Uh, dat dit geen leven meer is, maar overleven wat we nou op dit moment aan het doen zijn. Heb jij het er toen over gehad dat het uh, lastig is om uh, lang bij één baas te werken? Nee, nee. Ik denk vastvraag. dat ik tien jaar geleden of vijftien jaar geleden het job op een beetje heb uitgevonden. En uh, nou is het op dit moment gewoon heel moeilijk om naar een andere baas te gaan. Want je hebt uh, sowieso bij je baas waar je op dit moment zit, heb je weinig zekerheden. Maar als je dan nog gaat verkassen, ja, dan maak je die zekerheid die je nu op dit moment hebt bij een eventueel een vaste baan, die maak je nog veel onzekerder. Ja, dat snap ik. Dus, uh, dus jij hebt er ook last van. En hoe hou je dan de moed erin? Hoe hou je de moed erin? Nou, ik zou je vertellen, ik, ik probeer te genieten van kleine dingetjes. Een beetje van muziek, een beetje van mijn gezin, een beetje van de, de geborgenheid van mijn gezin. En voor de verderheid denk ik uh, ja, dat het heel moeilijk is om deze, in, in deze maatschappij... waar, waar ja, toch mensen zich spiegelen aan andere mensen... Om, dat het heel moeilijk is om daar jezelf overeind te houden. Zou dat in deze tijd meer gebeuren dan vroeger, dat je je spiegelt aan anderen? Dat denk ik wel. Waarom denk je dat? Waarom denk ik dat? Nou, er is. Ja, hoe moet ik het zeggen? Vroeger waren er dingen nodig. Uh, bijvoorbeeld een kaarschaap om kaas mee, mee te schaven. Ik noem maar een klein stom ding. Ja. En dat, dat werd dan uitgevonden, of dat werd ontwikkeld. En nu komen er dingen op de markt waarvan ik zeg van nou, ik zie het nut daar niet van in. Maar ja, er zijn horde mensen die zullen dat hebben. En als die behoorde mensen dat willen hebben, ja, dan zijn helaas mijn kinderen en mijn buren en iedereen die zegt die, die dan ook van, ja, dat wil ik ook wel, dat wil ik ook wel. En daarom denk ik van, ja, we, we zijn er met z'n allen zo vergeven van dingen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ja. Dus ja, dan, dan krijg je natuurlijk een soort... Die er nu op dit moment zijn. Iedereen heeft maar internet en mobiele telefoons en noem maar op. Dus al die onkosten stapelen zich op. Ja, en daar moet natuurlijk wel wat productie, wat, wat werk betreft, tegenover staan. Ja, zonder uh, mobiele telefoon hadden wij nu niet zo gezellig kunnen bellen, trouwens. Hadden wij nu niet bij elkaar kunnen bellen, maar hadden we ongetwijfeld wel een ander onderwerp gehad waar we het over een gehad kunnen hebben. Dus, uh, ja. Als je snapt, ja, wel maar je een ander kijk, onderwerp. Wat, maar, maar dat waren misschien ook wel gelukkig geweest onder die mobiele telefoon. Ja, ik kan me niet meer herinneren ja, dat we ooit gelukkig waren toen hij er nog niet was, hè. Ik ben er vrij ah, laat wel. mee begonnen trouwens met de mobiel. Ik ben, ik ben maar vier jaar ouder dan jou, heb ik net ondervonden. Maar uh, ik, ik, was, ik was in principe heel gelukkig in die periode. Zonder de mobiel. En toen reed ik nog op het buitenland en toen hadden wij een groen nummer. Dus stop je een muntje in de telefoon en dan belde je naar Nederland. En dan kreeg je de planning voor twee dagen te horen. En dan hing je de telefoon weer op, kreeg je je muntje terug en dan was je twee dagen onder de pannen. En nu heb je satellietverbinding en weet ik allemaal waar. En als je ergens 10 minuten te lang staat, omdat je bijvoorbeeld moet aansluiten voor de rij naar het toilet, dan krijg je naar de hand een berichtje op je computer van wat heb je daar en daar gedaan. Echt waar? Ja, nou goed, dat is natuurlijk wel een klein beetje overdreven. Maar ja, niet overdreven. In, in die tijd leven we nu op dit moment. Ja. Ja. Uh, maar er moet erin houden, dat was het, hè? Er moet erin houden. Ja, dat is uh, voor mij, dat zeg ik, dat het genieten van mijn gezin. Oh ja. En uh, van mijn hondjes en uh, van, van muziek. En ik kan zelf ook uh, voor mijn gevoel toch best wel een leuk deuntje uh, uh, zingen. Dus ik, ik ging dan maar gewoon met muziek mee. En dan ook het liefste muziek uit de goede oude tijd. Voor mij altijd. Want ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen, de goede oude tijd. Maar ik ben zelf ook uh, aangekomen ja, op moeten... de leeftijd waarvan ik zeg van... Uh, ja, die tijd bestond toch inderdaad echt. We moeten er allemaal aan geloven. Wat zing jij dan? Ja. Waar zing jij dan graag mee mee? Ja, goed, dat zijn de, de, de, de nummers uit de jaren 60, 70. No, no, noem heb, eens, noem ik, eens een liedje waar, waar jij graag mee meezingt. Noem eens een liedje waar ik maar graag mee mag zing. Ja, nou, nou pak je me natuurlijk wel op iets wat ik uh, niet voorbereid heb. Ik zou je vertellen, ik zing graag mee op nummers van Henk Wijngaard. Henk Wijngaard. Henk Wijngaard. En Momentje. dat is een, een goeroe voor mij geworden. Ja, die was ook vrachtwagenchauffeur, hè? Die was ook vrachtwagenchauffeur. En die man die heeft mij met zijn muziek door, door menig sneeuwstormen en... en uh, Slechte wegen en weet ik allemaal wel geleid. En, ja, hij heeft uh, leuke nummers gemaakt. Maar er zijn natuurlijk ook wat andere nummers die ik graag meeding. Maar ik, mijn, mijn muziek uh, zit dus, ja, tussen uh, Tulpen uit Amsterdam van Herman Emmink tot, tot, ja, tot wat, iets wat moderner. Ook wat van deze tijd. Maar nog nog, nog moderner uit. dan Herman Emmink? Ja, het is een Tulpen uit Amsterdam. Tulpen uit niet, Amsterdam? Hè? Ja, gezongen door Herman Emmink. Herman Emmink. Ja, heeft hij dat die gezongen? Die van die ook nog eens later, wie van de liedje gepresenteerd Die zat bij... Hoe ging dat ook alweer? Herman Emmick, ja. die, heeft ook, ja, dat, dat die ook ja, dat was helemaal Emmick, ja. We, <laughs> ik, ik probeer jou aan de praat te houden. Ondertussen zoeken we die liedje. Noem, noem, noem nog een liedje. <laughs> ik geef noem het nog Noem nog een liedje, ja. Wat, wat, je ik me, heb die echt computer nou, van nou, ons... Echt een, nou, pak je me echt. Ik, ben, ik ben echt een meezinger. Zo, van heb je niet uh, Elvis Presley of zo? Oh, uh, Nederlandstalig. Helaas op dit moment is Frans-Duits mijn, mijn, mijn favoriet. Jan zit mijn favoriet, uh, Frans Bauer, uh, noem maar op. Nou, maar als we Frans Bauer niet hebben, hebben dan stap ik, ik nu gelijk op. Ja. Nee, maar je vraagt hoe, de, hoe dat we de moeder inhouden. Ja? Zeg, het, is, het is gewoon een, een moment van de dag om je zorgen te vergeten. En uh, dat, is, dat is voor mij de muziek. Jan, nog uh, even. Kleine we gaan even de moeder inhouden. We ja? zetten jou open, dus even meezingen ja. met Frans Bauer. Heb je even met, voor mij? Heb je even voor mij? Nou, vooruit dan. Komt-ie? Ja. En je hebt gezegd dat je mooi kon zingen, hè? Oh, ik heb gedaan, ik heb gezegd. Ah, oh, oh hij, is hij is begonnen. Oh, nee. Niet slecht, deze. Hij zingt nog niet, hè? Hij zingt nog niet. Nee, is de niet intro, hè? Maar jij weet natuurlijk meteen hoe lang dat duurt, maar... Ja, ongeveer. Ik denk dat hij ja. nu gaat zingen. Ik dat weet hij bijna zeker. Weet tot... Daar komt Jan. Dank hier lopen, oh heel! Jij was verlengen, Oh heel! Ik loop nu wat. Je al dagen? Oh, Want ik Want, ik wil je wat. vragen, vragen. oh he hey, er wordt je er Ik loop je wat. wat. Ik Oh, jij. Meezingen. Goed, hè? Maak wat. Ik Ieder uur van de dag, denk ik steeds aan jouw lach, alleen jij maakt me blij. Oké, okay, Jan. Jan. Jan. Bewijs is je leven hè? Kijk, nu, nu hebben we allemaal weer moed, hoor. Nu zijn we allemaal weer vrolijk in Nederland. Ja, ja, ja. Ja, ja dat zijn, daar zijn die momenten Frans van de dag en daar kan ik echt van genieten. En, uh, er zijn ook bepaalde uh, stukjes op tv waar, waar bijvoorbeeld uh, op, op Net 5 je extreem home makeover, Dat in Amerika dat, dat mensen die, die, die echt, met, met, met, echt aan de grond zitten, die worden dan geholpen. Ja, dat vind ik prachtig om te zien. Dan, dan heb ik zoiets van ja, dan kan het, het kan altijd nog erger als mezelf. Ja, dat dan krijg je fijn, hè? een soort van loerdersgevoel. Ja. Ja. Ja. Het kan altijd erger. Ja. Even om, om, om, ik ben op principe ik ben geen doemdenker en ik probeer ook de moed erin te houden, maar echt wat ik tegen jouw jou collega in het voorgesprek al zei van die vervolgenheden, als ik dan een klein voorbeeldje mag noemen. Ik heb tot slot gemaakt. hè Jan, tot slot. Tot slot, tot slot. Nou, waar wil je het over hebben? Klein voorbeeldje waar je noemen? Een klein voorbeeld. Ja. Ik heb een, een, een busje gehad, grijs kenteken Diesel. Daar vervoerde ik mijn slagwerk in. En ik maakte twee keer in de ma maand ik leuk muziek in een café in Bokstel in Brabant. Ja. Maar ik was particulier. En op een gegeven moment hebben ze dat grijze kentekenvoordeel van particulier hebben ze eraf gehaald. Nou, toen kon ik dat ding gewoon niet meer betalen. Dus ik kan geen muziek meer maken voor de mensen waarvan ik zei, van, ja, die kwamen echt van heinde en verre om naar ons te luisteren. En dat was gewoon keihard leuk. Ja. Kijk, en al dat soort dingen, van die kleine verworvenheden die we, die we hebben. en waar we ja, het een en ander mee gedaan hebben. en waar ik het een en ander mee deed, ja, dat is er allemaal af. Jan, Jan, we waren net zo vrolijk naar Frans Bouwer. Ja. Gaat nou weer niet verpesten, hè? Ja. Nee, nee, nee. Want anders moeten we hem weer aanzetten. en dat wil ik klaarstaan. toch voor je te voorkomen. Dat zeg je? Nee, ja, anders moeten we Frans Bouwer nog een keer aanzetten. En dat heb ik. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, hey, nee, nee, uh, nee. Ja, we gaan door. Ja. Jan, dus ik dank jou voor het bellen. Nou, hartstikke graag gedaan. En uh, goede reis, hè? Dank je wel. En veel plezier met het gezin morgen weer. Het Hele weekend. Doeg. Jan Broekhuis was dat. Uh, ik ga nog even wat mailtjes doen. Moeten we nog een plaatje draaien? Of vertelt je Frans Bouwer ook gewoon als muziek? Dat ja, vertelt ook. We praten nog even door. Ik ga even naar de mail. Um, ha, ha, Klaas. Wat ben jij toch lekker jong? Nou, ja, dat zei ik net al. Dat is leuk om te horen. Ik ben inmiddels 61. Met de huidige regressie. Probeer ik positief te blijven door mijn werk? Ik werk in de gezondheidszorg en daarin kun je heel veel positieve energie vinden door hulp te geven aan mensen die je zorg nodig hebben. Wat is er dan nog belangrijk? Niks toch? Ik wens je een fijne nacht. Goed van Ger. Dankjewel Ger. Gelijk maar even naar de volgende. Oh, die is alleen wel wat langer. En dat begint met een Bijbeltekst. Die moet ik eventjes. Uh, Verdenken, Dat is een Bijbel, die laat ik even voor wat het is. Maar er staat dan onder. Uiteraard maak ik me ook wel eens zorgen over de toekomst. Maar deze woorden van Jezus. En uh, dat staat dan in Matthäus 6, vers 25 tot 34. Als u het wilt nalezen. Uh, die zetten dat voor mij wel in een ander perspectief. Mijn zorgen strekken zich niet uit tot over veertig jaar. Ik maak me heus nog wel eens zorgen, maar dat zijn dan korte termijn dingen. En zelfs dat is onnodig, zegt Jezus. En dat is ook mijn ervaring. Achteraf bleken zorgen veelal niet nodig geweest te zijn. Dat geeft moed voor de toekomst. Een aanrader om met deze God te leven. Hartelijke groet en een mooie uitzending, gewenst door Lucas. En hij, hij citeerde dus uit Matthäus. Dat is Lucas en Matthijs. Mooie combinatie. Um, aan de telefoon, Sebastiaan. goedemiddag meneer Blepsteen. Ja, dag, meneer Sebastian. Ik hoef niet te zingen, toch? Dat weet ik nog niet. Hangt nou, er een dat... beetje vanaf hoe dit gesprek gaat lopen. Um, nou, we zullen we het positief laten lopen. Ja, <laughs> prima dat je, dat je dat niet hoeft te doen. Um, ja, uh, we hadden het over de, de, de moeilijke tijden waar we in zitten en de, de manier waarop je de moed erin houdt. Hoe doe jij dat? Ja, nou inderdaad, het is een moeilijke tijd. Voor mij persoonlijk, maar ook daaraan gekoppeld hoe het nu gaat. Dat is niet helemaal naar mijn zin, hè? hoe het gaat in Nederland. Ik zal niet de enige zijn. En dan wordt het moeilijk uh, om, om het positieve te zien. Zeker als je wat ouder wordt, je begint te begrijpen hoe dingen werken. Ja, hoe oud is word je? Niet zo mooi. Hoe, hoe oud word je? Uh, 34. Oh. Maar ik ben wat laat. Nou ja. uh, maar je merkt dat het niet meer zo mooi is als je vroeger dacht. En dan, dan wordt het op een gegeven moment, zeker als je het zelf wat moeilijk krijgt, euh, dan wordt het moeilijk om die positiviteit te behouden. Mag ik even weten wat, dat... er, wat er dan minder mooi is dan jij vroeger altijd gedacht hebt dat het was? Wat, wat valt er tegen? Oh, ja, vroeger dacht je altijd nog van Joh, je hoeft alleen maar op te houden met ruzie maken en dan is het vrede op de wereld. En Je dacht heel erg zwart-wit. Uh, en nu, nu begin je te leren dat alles zo moeilijk ligt. En belangen, en daar wil ik verder niet op ingaan. Maar ja. dat begin je te begrijpen. En dan, dan kun je best wel negatief ingesteld uh, raken. Ja. Als je daarbij zelf ook dan wat, wat uh, problemen ondervindt... een periode... ja, dan, dan wordt het moeilijk om positief te blijven. En toch moet je dat wel doen. En ja, het klinkt heel simpel, maar ik haal het echt uit hele kleine dingen... Uh, in de krant een berichtje lezen. Zo'n klein berichtje op pagina, heel veel. Uh, over iemand die iets gedaan heeft. Compleet bladeloos voor iemand. Of uh, op straat zie je iets. Of maak je mee iets heel kleins. Yeah. Iemand die je groet. Wat ik vroeger heel normaal vond. Maar zo in de winkel uh, dat iemand iets voor je opraapt. En als je dat soort dingen dan maar gewoon een beetje. Ja. Uh, yeah, ...uitzuigt, alles eruit haalt wat erin zit... ...dan kan dat best wel een beetje compenseren. Het maakt niet de wereld beter. Maar je ja. hebt er ook niks aan... ...om, om erin te hangen. Het maakt de wereld waarschijnlijk wel een beetje beter, dat soort dingen. Ja, nou, dat, dat is wel... ...leuk dat je dat zegt. Want dat, dat heb ik ook wel. Ik vind het ook heel erg fijn om dat soort dingetjes zelf te doen. Al is het maar bijvoorbeeld... Een ...straatnieuws kopen... ...of als je hem al gekocht hebt... ...een gevulde koek voor die man of vrouw kopen. Hm. Want... Dan heb ik altijd het idee, als jij dat bij iemand doet, dan neemt diegene dat mee die dag. Onbewust. Ja, Onbewust. ja dat, dat denk ik En dan kan het gebeuren dat hij net iets anders handelt in bepaalde situaties. Dat hij net dat, dat, dat op gaat spelen in het hoofd. En dat diegene ook iets heeft van, oh, ik wil wat doen. Ja, daar heb en... ik wel eens een theorie over gehoord, dat dat een kettingreactie is. Hè? Dat uh... Als iemand iets naars heeft meegemaakt en die komt er iemand anders tegen, die gaat daar ook weer lullig tegen doen. En die gaat vervolgens ook weer, uh, dat, dat, dat je dat een beetje vasthoudt. Dus omgekeerd werkt dat ongetwijfeld ook zo. Als je iets leuks meemaakt, dan, uh, dan geven we het ook Vroeger tak ik altijd doen. mijn middelvinger op in het verkeer. Ik was vroeger echt heel vervelend uh, jochie hoor, toen ik 16 was of zo. Maar nu denk ik inderdaad, wat je zegt, als je dat doet, mensen nemen dat mee. Die nemen toch een stukje boosheid weer mee. En, en het kan inderdaad andersom. En ik moest ineens denken aan die film The het Forward. Met dat, dat kleine bekende jongetje. Dat gaat over een jongetje die een project op school doet. En uh, het goeds doet voor iemand. En dan alleen maar zegt, uh, je moet drie mensen helpen. En dat wordt een hele beweging. En dat idee is... film uh, ja, is het heel groot. Maar in het klein moet het toch werken. Ja. Als het werkt, dan voel je jezelf in ieder geval beter. Ja, nee, dat snap ik. Um... Dat is mijn... Ja, heb je vandaag nog iets leuks meegemaakt op dat front? Op dat gebied? <laughs> nee, vandaag uh, had ik een zware dag. Oh. Maar nou ben ik natuurlijk nieuwsgierig, ik... maar ik heb zo'n gevoel dat je het daar niet over wil hebben. Oh ja, dat oh. wil ik wel. Wat was er dan zwaar? Dat maakt me niet uit bedoel ik, maar ik dacht, daar gaat het niet om. Nee, ik ben in een bijstandssituatie gekomen omdat ik gewoon niet meer aan het werk kan komen. Ik heb te lang thuis gezeten. En ik wil heel graag, maar het lukt gewoon niet meer. Wat voor werk zoek je? Uh, dat weet ik dus niet meer, want ik heb altijd in de horeca gewerkt. En dat, dat gaat voor mij gewoon niet meer. Dus ik moet ook nog een carrière switch doen. En ik zit net op de verkeerde leeftijd. Uh, en, en zou is, mijn... le is 34 de verkeerde leeftijd? Nou, ik ben in Zeeland gaan wonen en ik heb geen rijbewijs. En uh, dat is hier heel erg verdacht en mijn cv is heel slecht. Ik heb altijd geleefd naar uh, plezier en dat kon ik ook. Want ja. ik kan altijd overal werken, ik woon in Utrecht. Uh, ik kon overal aan de slag, ik verdiende altijd goed geld. En ik hoefde nooit een uh, lange baan, ik heb nooit langer dan een jaar ergens gewerkt. Hm. Dat vond prima. Maar 34 en... lijkt me nog niet, niet, niet, niet meteen een probleem. Alleen de, ja, die andere ja. dingen zijn misschien lastiger. Ja, maar dan op een gegeven moment nu woon ik samen en ik ben wat dat betreft al 34. Veel gebieden pas, maar wat dit betreft al. En dan wil je toch wat zekerheid. Alleen ja, het, het gaat nu gewoon psychisch niet goed met mij. En dan heb je het best moeilijk nu met als je dat continu maar hoort, dat je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Je hebt altijd keihard gewerkt. En nu heb je het gewoon even moeilijk. Ja. Uh, moet ik wel, trouwens, dat wil ik wel nog even melden. Uh, ik heb in Utrecht ooit een ziektewet uitkering aan moeten vragen. Oh, ja. ziektewet. Dat heeft twee jaar geduurd en dat was echt verschrikkelijk. Ik heb het toen ook voorgenomen, Ik mag niet verbitterd raken. Nou, dat is goddank gelukt. Uiteindelijk is alles gewonnen. Maar je krijgt een flinke knauw in vertrouwen. Hier ja. in Zeeland ben ik door iedereen echt zo menselijk... Benaderd, alles gaat snel. Er uh, wordt zelf gezegd van, ga maar niet werken. Doe maar even werk naar vermogen. Dus hier voel je je dan begrepen. En daar haal ik ook heel veel positieve. uit. Nou, mooi zo. En misschien mag ik daarmee afsluiten. Yeah. Ik denk dat het belangrijkste is dat je de positieve dingen hoger waardeert dan de negatieve. Want dan, dan kun je het redelijk in balans krijgen. Volgens mij heb jij de goede dingen gezegd, Sebastian. Ik, ik dank je wel voor het bellen. Nou, dank je wel voor het opnemen. En ik hoop dat het... Ik uh, het niet te zingen. Dat het, ja, ja, ja, ik heb nog even getwijfeld, maar je hebt het... Uh, doordat je positief eindigde, heb je dat weten te voorkomen. Uh, ik hoop dat het uh, snel beter gaat met je. Ik ook. En dat, je, dat je een goed baan en dan bel ik vast. Bedankt. Ja, graag. Dat verheug ik me nu al op. Tot dan, hè. Hoi. Jan Westerhof. Hallo. Met Jan. Hallo. Hey. Nou, ik heb nog maar een half jaar te leven en veel organen vallen uit. En toch ben ik positief. Ja, maar... Ik zie er niet tegenop. Je organen vallen uit, zeg je? Ja, niet geopreed nadat ik mijn rug gebroken heb. Jeetje. En dan. Nog vatten in de orgaan na de andere uit. En je praat. Je praat... Dus daarom praat ik ook wat moeilijker. En wat dat heeft ook met organen te maken? Ja, allemaal zenuwbanen lopen door je weg. En, en als dat gebroken is, ja, dan wordt dus de doorgesneden. Jeetje, dus en jij hebt te horen gekregen dat je over een half jaar dood gaat. Ja. Binnen een half jaar. Jeetje. Volgende week, uh, twee weken, mijn laatste verjaardag. En ik ben blij dat er gewoon even mensen komen. Hoe oud word je? Uh, 45. Jeez. Ja, maar ondanks alles. Toch positief blijven. Maar hoe doe je dat? Ja, gewoon. Geloof speelt natuurlijk een grote rol mee. Maar ook de ongelooflijk veel vrienden en bekenden. Die, die, uh, die komen jou regelmatig opzoeken? Ja, of omgekeerd ik kan. heb ook wel eens mijn slechte dag. Dat ik het niet zie zitten, maar dat gaat altijd over weer in een positieve dag. En jij zegt, het geloof speelt ook een, een belangrijke rol. Ja, een grote rol. Was vroeger voorganger van een gemeente. Oké, okay, een, een evangelische gemeente of een... Uh... Ja, een... Uh vrije gemeente. Oké. Okay. En, ja. en, en dat betekent dat voor jou de dood niet het einde is? Nee, zeker weten niet. Het is straks veel mooier voor mij. Ja. Ik loop de marathon dan weer. Ja? Dat weet ik zeker. De marathon in de hemel? Ja hoor, zeker weten. In welke tijd ongeveer, denk je? Nou, straks als ik er niet meer ben, maak ik me alleen zorgen voor mijn gezin. Ik heb een groot, jong gezin en dat is wel verdrietig op zijn tijd. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want hoeveel, ja. ki hoeveel kinderen heb je? Vier kinderen. In welke... Van tien tot en met twintig. Van tien tot twintig? Ja. Maar toch, aan de andere kant, door altijd positief te zijn, nemen ze veel van die houding. Want nemen ze dat ook over van je? Ja. zijn positief en blij dat het bijna voorbij is. Want ze weten straks is het beter voor mij. Heb je veel pijn? Geen enkel pijn. Het gaat alleen slechts. En, uh, maar verder geen pijn. Ja, ik moet oppassen voor doorlichtplekken. Dat is vervelend. Ja. Maar verder... Nee. Verder geen problemen. Ja, um, even iets wat mij zelf um, heel erg bezig houdt. Dit gaat al niet meer alleen over het thema van de uitzending. Maar hoe, hoe bereid je nou voor op het afscheid van je kinderen en zo, van je vrouw? Nou, als ik eh, er nu ben, heb ik voor iedereen een persoonlijke brief. Ook voor mijn vrouw, mijn ouders, mijn schoonmoeder m'n en schoonzus. En apart, ik heb de hele rouwdienststreekwildenddienst voorbereid. En iedereen krijgt bij een de ingang van de kerk een persoonlijke brief van mij. Het is mooi dat mij die tijd gegund is, dat ik alles zelf... Kon regelen. En bovendien. Ik heb een mooi leven gehad. Ik heb geleefd. Maar ja, nou, het is echt ongelooflijk. En heel fijn dat je, dat je zo positief bent. En dat je dat allemaal ziet. Maar, maar er komt natuurlijk een moment dat je, dat je die kinderen voor het laatst ziet. Is, is de lijn nou weer gevallen? Hallo? Ik kijk even... Hallo? De lijn? Hij is, de, de telefoonlijn is weggevallen. Ik ben ja, er nog. Oh, gelukkig. Ja. Er was iets Maar mis. Uh, zie ik wil tegen op die laatste momenten. Ja. Maar goed, ik heb mijn leven geleefd, heb de wereld gezien uh, en... Ik veel landen geweest. Ik heb een mooi leven gehad met mijn gezin. Ik, ik wens heel veel sterkte en ik vind het heel knap en heel mooi dat je zo, uh, zo, ja. zo positief bent. En ik hoop dat alle, Ho alle verwachtingen uitkomen voor, uh, ja, voor het leven hier. Dat nou. andere mensen die het ook moeilijk hebben, er wat aan hebben. Ik hoop het ook. Oké. Okay. Ik dank je zeer. Bedankt hoor. Bedankt voor het bellen. Heel veel sterkte de komende zes maanden. Of ja, je weet nooit precies hoe lang het gaat duren, natuurlijk. Nee. Maar. Die hebben we niet. Gelukkig maar. Oké, okay, dag hoor. Dag. Jan Wistel. was het. het. beste. Doeg. Uh, meneer Kofferman. Ja, zeg maar Klaas Jelle hoor. Misschien een half jaar Klaas, Klaas Jelle? Ja, zo heet het. Oh, oké. Okay. ja nou, weet iedereen hoe oud ik ben? Ik hoop dat ze dat volgende week ja, weer vergeten zijn. Dat is wel een probleem. Nee, ik zat uh, even naar de uitzending te luisteren. En de laatste spreker, ik denk, nou, nou moet ik wel bellen. Ja. Gewoon dat je dus, als je om je heen kijkt. dat bij een ander het nog veel minder kan zijn dan bij jezelf. En ik ben zelf altijd heerlijk uh, opgewekt. En zo'n gesprek als wat je er net gevoerd hebt. nou, dan is voor mij een glas echt drie kwart vol. Ja, dat is met heel weinig te vergelijken, hè? Dat. Uh... Ja, precies. En, en als je daar dus ook al maar open voor staat en dat je dat zien wilt, dat we het bij anderen nog veel, veel minder kan zijn. Ja. Ja. Wat is het bij jou? Uh, top. <laughs> ja, nee, ik ben visserman van beroep. Uh, we varen momenteel uh, richting Harlingen. Leuke week uh, achter de rug. Je zit nu op het water? Ja. En waar, waar vaar je nu dan? Tussen uh, Hameland de Vliegant in. Oké. Okay. Uh, ter Schelling en freelance, sorry. En uh, nee, dat, uh, ook wij hebben onze zorgen natuurlijk binnen de sector. Maar ja, als iedereen bij de uh, pakken neer gaat zitten, ja, dan schiet het niet op. Dus positief denken, uh, nieuwe technieken ontwikkelen. En iedere dag gewoon de zonnetjes in schijnen. En dat ook uitstralen, maar zo trek je andere mensen ook mee in een positieve sfeer. Ja, nou hebben we wat dat zonnetje betreft niet te klagen de laatste tijd, hè? En gelukkig en, niet, alhoewel, vorige week. Ja, ja, ja. Nee, dat is helemaal... Maar goed, het is oktober. Nee, maar, half. Half nee, maar half. kijk, als je, als je dat maar wilt zien, en wat je daarnet ook al zei... Als je dus uh, positief in het leven staat, trek je ook positieve dingen aan. Ja. En dat, en, maar dat is in negatieve sfeer natuurlijk precies hetzelfde. Ja, nee. Dus ik, probeer, ik probeer ook altijd, als ik ergens binnenkom, glimlach op een gezicht... want dat werkt gewoon ook naar anderen toe. Hm. En uh, dat, dat vissersbestaan, dat, dat zei je zelf net al uh, vrij onzeker? Ja, we, even, uh, we hebben gewoon wat moeilijke tijden uh, momenteel. Ja. Maar dat, uh, ja, dat wil nog niet zeggen dat je dan het hoofd op het haakblok uh, uh, moet leggen. Nee, dat zou ik niet doen. Waar, waar vies je op? Uh, wij vissen uh, momenteel op tong in School, in de Duitse bocht. Dus, uh... In de Duitse bocht? Is ja. dat, dat Duitse uh, grondgebied? Ja, dat is het Duitse uh, grondgebied uh, noordwesten van uh, Helgoland. En, en weten die Duitsers dat, dat je daar de vissen weg... Ja, ja, ja hoor, Big Brother is watching you je. Ze houden je goed in de gaten. En, en nu ga, ben je op weg naar Harlingen? Ja, dan gaan we de vis loschen en dan uh, hoop ik om een uur of zes thuis te zijn morgenochtend. En is dat in Harlingen thuis? Nee, Urk. Oh, ook leuk. Maar Harlingen is ook leuk, hè? Ja, gaat is een heel mooi stadje. Ja, dat vind ik ook. Dat, dat, ja. en, dus, om zes, dus je bent de hele nacht nog aan het werk en om 6 uur ben je thuis? Ja. En waar, en waar kom je dan thuis? Zijn er ook mensen? Ja. Nee, al lekker alleen. Ik heb het huis <laughs> alleen, dus uh, dat kan ook een zegen zijn. Ja. Nou, en dan morgenochtend om een uurtje of zeven ik lekker naar de golf even. Ik ga eerst maar een, uh, een balletje slaan. Je komt om 6 uur thuis en om 7 uur ga je golven? Ja. Oké, okay. en uh, slapen ja. doe je daar ook nog aan? Nou, dat wordt morgenmiddag even een kort uh, knopje doen. Nou, dan hebben we wel weer wat werkzaamheden. En dan... Dus, uh, ja, nou. nou ja, dan gaan we ook even een nachtje door. En wat is je handicap? Oh, het erf. Ik ben weer net begonnen. 36 dus. Ja, want dat wel van, hoe, hoe... Maar 2020 moet je Maar hoe hou je met een handicap van 36 de moed erin? Waarom niet? Dat wil ik nou wel eens weten. Ja. Eukelijk wanneer je bij golf zelf ook. Nee. Ik, oh. he, maar toevallig, we hebben er een tijdje geleden een uitzending over gehad. En, uh, um, ja, ik, ik, ik weet er inmiddels alles van. Dus uh, 36, dat, dat, ja, dat kan nog wel een, een klein beetje beter misschien. Ja, dat is zeker. Maar 20 modaal waar zijn ooit. Dus, uh, maar gewoon morgen gaan we genieten met een paar vrienden. Uh, nou, mooi weer uh, ja Nou, hartstikke mooi. Ja, wat wilt u nog meer? Maak er een mooie dag van. Doen. Hey, bedankt. En ja, jij ook bedankt voor het bellen. Doei. Doeg. Ja, dit was een gevarieerd uh, uur kan je wel zeggen, zeg. Um. Maar het is wel afgelopen nu ongeveer. Zometeen komt Nora, die zit hier alweer, nachtvluchten, vluchten in het verleden. Maar ik ga eerst nog even het antwoordapparaat inspreken. Want uh, maandag, dan praat Lex Bolme. hij was er gisteren en hij is er maandag weer, met de Vlaamse cultuurfilosoof Lieven de Kouter. Hij bundelde een verzameling essays in, dat boek heet, De Alledaagse Apocalypse, van 9-11 tot de Arabische Lente. Mooie titel. Waarin hij onder meer de oproep doet, Tahirplein, uh, Oh nee, Tahir Square Everywhere moet rijmen. De Kouter heeft zijn visie op, uh, geeft zijn visie op uh, Occupy Wall Street... en de navolging daarvan in Europa. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, ik heb begrepen dat jouw gesprek met lieve de Kouter... onder meer over de massale acties en protesten gaat... zoals die op het Tahirplein in Egypte... en Occupy Wall Street in de Verenigde Staten. Heeft lieve de Kouter zelf al eens een plein bezet? En wat is anders een gedenkwaardige demonstratie... Waaraan, uh, waaraan hij ooit heeft meegedaan? Ik ben benieuwd, ik wens jullie een hele goede nacht... en ik zou zeggen, maak er een mooi gesprek van. Tja, dit was KS Luna voor deze week. Maandag dus weer Lex Bolmeijer. En zometeen ik zei het al nachtvluchten met Nora Romanesco en zij duikt, nee, zij vlucht allereerst in het verleden. Ik dank alle bellers voor het bellen en uh, ik wens u een hele goede nacht. En tot volgende week. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij, en jij, en ik, en ik. En CRV.